Het debat zelf en de democratische waarden worden aangetast, zeker als wetenschappers zich gaan terugtrekken of aan zelfcensuur doen, zegt KNAW-president Sluiter in Trouw. In China is het nu formeel toegestaan dat ouders drie kinderen krijgen. Vijf jaar na het afschaffen van de strenge één politiek, moet deze verruiming de scherpe bevolkingsafname tegengaan. Of dat gaat is de vraag, want sinds 2016 is het geboortecijfer alleen maar verder gedaald naar gemiddeld 1,3 kind per vrouw. Vorig jaar werden in China ruim 10 miljoen kinderen geboren, het laagste aantal in 60 jaar. Veel ouders houden het bij één of twee kinderen omdat de opvoeding erg kostbaar is. Doordat het online shoppen fors is toegenomen is ook het aantal namaakproducten dat het land binnenkomt sinds het begin van de coronapandemie meer dan verdubbeld. De douane heeft afgelopen anderhalf jaar zo'n 850.000 producten onderschept. Het gaat niet alleen om kleding, schoenen en tassen, maar bijvoorbeeld ook om speelgoed en sigaretten. Het weer, de komende uren breekt de zon geregeld door, wordt 22 tot 25 graden. Komende avond en nacht trekken buien over het land mogelijk met onweer. Ook morgen overdag buien en dan wordt het hooguit 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dit is weer een nieuwe aflevering van Goedemorgen Stantwoord. Het is vandaag 21 augustus 2021. Nog twee weken, dan gaan we de Grand Prix tegemoet. De, waar we alle met veel belangstelling naar uitkijken. Vandaag zit aan de knoppen Jelmer Koper. Die heeft ook de muziek verzorgd. De presentatie is in handen van Ben Zonneveld en van mij, Gert Goedemorgen, Goedemorgen Ben. Goedemorgen. Uh, ik mocht ook de redactie doen. Dat was dit keer uh, een stuk makkelijker dan afgaande weken. Want er was voldoende spul om uh, te bespreken. In het eerste uur gaan wij eerst babbelen met Peter Kramer. Die is aangeschoven bij ons. Goedemorgen, Goedemorgen Peter. En die wordt zo onder vuur genomen door Ben. Oh, no. Nou ja, onder vuur. <lacht> een paar vragen hebben we wel. Hij gaat gelijk rechtop zitten. <lacht> In het tweede <lacht> uur praten we even met uh, Lana Lemmens over citydressing. En wat zij daarvoor uh, doen voor de dorp. Als laatste onderdeel in het eerste uur spreken we met Jan Otto over het Hospitality City plan wat zij heeft ontworpen. En dan gaan we naar het tweede uur toe en dan gaat Ben vertellen wat we daarin gaan doen. Ben? Een zeer goedemorgen en in het tweede uur gaan we praten met Robert van Overdijk. Uh, er is nu bekend geworden hoeveel kaarten er weggegeven zijn of verkocht zijn en wie niet mag komen. Het is heel verschillend. Uh, daarna praten we met Wouter van de Vecht. De sportweek is nu bezig. 21 sportclubs doen ermee. Um, en daarna heb jij nog een vraag aan mij, geloof ik. Ja, dan praat ik even met Ben. <laughs> <laughs> het is een beetje incestueus. <laughs> ja, maar in dit, in dit geval is het wel geoorloofd. <laughs> Oké. Okay. Uh, nou, wij zijn uh, in het eerste uur uh, bezig en uh, staat er Peter Kramer. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Uh, er zijn weer wat uh, ontwikkelingen over uh, het Watertorenplein. En in het bijzonder over. Uh, over de watertoren. En daar heeft OPZ een aantal vragen over. Uh, jullie hebben een brief gestuurd. Wat is de inhoud van de brief? Nou ja, Globaal, hè, want hij is drie kantjes lang. Ja, ach, soms moet je wat langdradig zijn... <laughs> uh, wil je antwoord krijgen van dit college. Maar nee, hmm. waar, waar het om gaat... het college heeft uh, besloten om het uh, koopcontract... wat in 2006 zelfs uh, is aangegaan met... Uh, de Watertoren-CV om daar een uh, aantal uh, punten in uh, te wijzigen. En uh, ja, dat hebben zij uh, gedaan uh, met een collegebesluit... zonder uh, daarover uh, de raad uh, te informeren vooraf... ofwel uh, de raad uh, hierin mee te nemen en hier besluitvorming uh, over te doen. Zijn dit soort uh, besluiten vrij voor het college om te nemen... Uh, ja, dan moet ik even de uh, rivier aanhalen. Zeg maar, uh, de rivier is de ondersteuner nee. van uh, de raad. Die heeft uh, dit uh, uiteraard uitgezocht. En die zegt van, het college is hiertoe bevoegd. Okay. Alleen de vraag moet je je dan stellen van, wat is dan nog de rol uh, van een raad? Nou, daar kom ik dit... zo op. Uh, uh, sorry dat je even onderbrak, maar ik wilde graag weten of dat mocht. Okay. Nee, maar je mag. was bezig. Het mag, volgens uh, de rivier. Uh, is dit uh, zeg maar legaal. Oké. Okay. Maar dan kom ik terug op, uh, op het koopcontract van 2006. Daarin heeft de raad bedongen dat er uh, uh, opgenomen wordt over vier woonlagen. En dat de bovenste uh, laag openbaar moet blijven. En daar springt de schoen geloof ik. Nou ja, er de, verringt de, dus de eigenlijk uh, twee kanten. Hè. Dus de, de ene is natuurlijk wat ik net zegt... Van, uh, waarom wordt de raad hier uh, totaal <tie> buitengehouden, terwijl juist de raad een aantal punten in het koopcontract heeft laten opnemen... via een raadsbesluit, dat is één. En het tweede is dat... Uh, het kan allemaal best mogelijk zijn dat dit hoogst noodzakelijk is om te doen, maar dan is het belangrijk van op welke wijze laat je de raad dan een dergelijk besluit herroepen, of doe dat dan betrekt de raad aan de voorkant mm -hmm. dat soort zaken meer. Maar dan krijg je een een toelichting waarin staat, ja, gekscherend gezegd, ja, de tijd is veranderd en daar blijft het bij. Dus. Wat is dan veranderd? Behalve dat we 16 jaar verder zijn ongeveer. Ja, dat we al 16 jaar volop bezig zijn om die partij te activeren. Om eens wat te doen met die watertoren. En niet alleen om hem te herontwikkelen. Maar ook gewoon in de directe omgeving. Om de kwaliteit van het gebied veilig te houden. En dat is iedere keer een gevecht op zich. En dus vandaar ook de verbazing uh, dat zij nu uh, zeg maar eenzijdig uh, allerlei, uh, ja, waar ik er van uitgaan... dat het uh, door hun is aangegeven, voordelen krijgen om een koopcontract aangepast te krijgen. Nou ja, die, uh, de, dat, dat vragen jullie ook. Hè? Wat is nou de reden van dat, uh, van dat aanpassen? En dan als het antwoord is, uh, dat is de tijd. Dat is natuurlijk al een, een, een heel kort antwoord wat niet zeggend is. Maar... Uh, er staat ook in dat het bestemmingsplan eh, dermate geweigd is dat, dat je hiertoe kan besluiten. Maar wat is dan vooral wat aan het bestemmingsplan? Nou ja, je, kan, zeg maar, je mag meer bouwen en je mag ook in die zin mag je wat meer met die watertoren doen. Alleen, ja, je mag ervan uitgaan dat als je in het contract bepaalde afspraken hebt gemaakt... dat je eerst vanuit dat contract redeneert met... Uh, zeg maar je toezichthouder. En je toezichthouder is in dit geval de raad... Mm -hmm. om vervolgens tot bepaalde keuzes te komen. En die keuzes kunnen heel legitiem zijn. Hè? Laat ik daar ook heel duidelijk over zijn. Maar, uh, op... Je hebt wel graag een onderbouwing. Ja, ja geef, geef die onderbouwing. En neem die raad aan de voorkant mee... of uh, laat die raad uh, zeg maar meebeslissen in dit geheel. Uh, misschien dat er... Uh, want ja, dat, dat geven wij ook aan... Uh, waarom zo eenzijdig? Uh, waarom is er nu niet echt een, uh, een bouwplicht opgelegd uh, met een datum? Uh, want ja, uh, aan de andere kant wil ik ook uh, zeg maar eventjes de gelegenheid nemen om Bad Zandvoort de complimenten te geven. Met uh, de drie architecten die daar een. Uh, ja, uh, het maakt verschillen, maar een prachtig esthetisch plan uh, gaan neerzetten. Dus, uh, dat en dan dat ook het... nog eens met sociale woningbouw. Ja, dat ben ik met je eens. Er wordt hard gewerkt aan dat plan, maar dit is het één stukje van het plan. Ja, ja. ja dus het, het, het wordt nog steeds niet afgemaakt. En we weten nog steeds niet, hè, ondanks dat uh, Springtij er uh, heel druk mee is... weten we nog steeds niet uh, welk plan nu gepresenteerd wordt en uh, aan de bevolking verzand wordt... om een uh, volledig uh, gerenoveerd uh, Watertorenplein te krijgen. Uh, ook wel grappig is dat hier nog steeds staat dat uh, desondanks blijft de verplichting om in twee jaar de bouw te staan. Wordt er dan binnen twee jaar gebouwd? Ja, nee, Alles valt of staat ja. wanneer worden de plannen uh, zeg maar gepresenteerd. En ja, uh, als die eenmaal gepresenteerd zijn en ze zijn ingediend... Ja, dan kan je in twee jaar tijd kan je het gebouw realiseren. Mm -hmm. Maar uh, 2006 is het verkoop geweest. We zitten nu in 2021, uh, 15 jaar verder. En uh, ja, het aanzicht van de watertoren en de omgeving is natuurlijk dramatisch. Oh, ja, daar ben, ben ik wel met je eens. Uh, er is ook nog iets over antispeculatiebeding uh, in dat contract. Waarom zou dat vervallen? Het zal met de tijd te maken hebben, denk ik, Ben. Wij hebben daar geen antwoord op gekregen. Wij hebben daar geen antwoord op gekregen. Maar... Ah, je kan hem natuurlijk wel inkoppen richting beleggers dan, hè? Ja, weet je, het, het, het, het heeft een beetje de schijn van, hè? noemen ze dat. Hè? Dus uh, uh, waarom uh, een eenzijdig uh, voordeel voor de beleggers? Uh, wat zit hierachter? Ja, ik kan je het antwoord niet geven. Uh, dat zou alleen uh, het college je kunnen geven. Nou ja, die, uh, die, die gaat uh, jullie vragen beantwoorden. En dit, dat is ook een van de vragen. Dus wij zijn zeer benieuwd naar... Uh, wij ook. Uh, de termijn is vier weken, geloof ik, hè? Ja. En daar gaan jullie strikt aan houden deze keer? Nou, wij wel, maar het college niet. Uh, tot op heden merken wij dat uh, ja, meerdere vragen die nu openstaan... Uh, de, de, de vier weken overschrijden. En dat zal alles te maken hebben natuurlijk ook met het zomerreces. Hè. Dus wat dat betreft een klein beetje coulantse mag. Als je teruggaat in de archieven, dan, uh, dan zie je dat er uh, voor het zomerreces... ook een aantal projecten liggen die uh, langer dan vier weken geduurd hebben. Ja, um, dus zeggen jullie daar wat van? Uiteraard, uiteraard. En, en wat is dan het antwoord? Ook, ik moet je ook eerlijk zeggen, onze griffier zit daar uh, behoorlijk bovenop. Mm -hmm. En uh, ja, die heeft dan ook uh, regelmatig zijn uh, overleg met uh, de gemeentesecretaris... en uh, met uh, onze burgemeester. En uh, ja, uh, het is aan de gemeentesecretaris uh, mm -hmm. om uh, daar uh, toch uh, haar actie Beetje... in te ondernemen. Ja. En... Uh, maar ja, dat is natuurlijk ook uh, de stukken die wij als raad krijgen. Die zijn, altijd, uh, die zijn vaak niet volledig of uh, weinig concreet en dat soort dingen meer. Dus ook wij hebben daar al een aantal gesprekken met uh, de burgemeester over gevoerd... om daar eens wat alerter op te zijn. Het komt uh, ongeveer in, in acht jaar dat ik politiek een beetje aan het volgen ben... wel heel vaak voor dat er niet goed geïnformeerd wordt. Ja, het is... Uh, het is vaak onvolledig. Het is vaak onvolledig. Het is uh, weinig gericht dat uh, uh, zeg maar zo'n raad uh, zijn functie als uh, controle. Als zeg maar, ja, mm -hmm. een soort raad van commissarissen zou kunnen uitvoeren in het bedrijfsleven. En uh, dat is een controlerende functie. En een controlerende functie kan je alleen maar uh, uitvoeren. als je het hoe, het wat en waarom uh, goed omschreven hebt. waarom je uh, tot een bepaalde besluitvorming komt. Gert had nog een vraag. Ja, ik heb nog gewoon een aanvullende vraag gehoord... Hè, uh, om een nieuwsgierigheid te bevredigen, zeg maar. Het dossier is inmiddels zo lang dat ik vergeten ben... wie de Watertoren-CV ook weer zijn of wie dat is. Welke partijen zijn dat? Ja, dat zijn uh, ja, meerdere partijen die hierachter zitten... Dit is ja, ik kan de, de, oh, dus de, de personen. De In, personen zal het ook niet noemen, maar het zijn allemaal vennootschappen. Investeringsmaatschappijen. Het zijn uh, individuele projectontwikkelaars uh, okay. of pasgoed uh, ja, ja, we... eigenaren. In het verleden was dat, uh, dat kan ik wel, zat ING uh, Real Estate ja. erin. En die heb toen uh, volledig. Uh, hun portefeuille afgebouwd eh, in 2008, 2010, tijdens de crisis. Dus die eh, zijn niet meer eh, ontwikkelaar in het vakgoed. En eh, op dat moment hebben zij het eh, aan de andere partijen overgedaan. Maar ik zou zeggen, als, als uh, leek... het is toch ook hun belang om dit project een keer uh, van de grond te krijgen? Ja, maar als je maar 25.000 euro ja, okay. hoeft te investeren... Dan, Weinig risico. Eh, ja, dan is het risico is een heel. En aan de andere kant, uh, het zijn Zandvoortse ondernemers. Dus uh, je mag ze ook wel eens een keer aanspreken als Zandvoorder... om uh, een stukje mooi Zandvoort uh, ja. te maken. Ja. Ze heet een Watertoren Zandvoort Commanditaire Vennootschap. Dat is nu de naam waarmee uh, gewerkt wordt. En OPZ constateert ook dat ze zich niet altijd constructief opstellen... binnen deze gebiedsontwikkeling. Wat bedoel je daarmee? Nou, nou ja, als je 15 jaar bezig bent vanaf aankoop tot heden en er ligt nog steeds geen plan. En je moet nu, zeg maar, wil je eerst het verkoopcontract aangepast hebben. Ja, en er zijn vele brieven bij het college binnengekomen waarin zij weer bezwaar maken tegen... Ofwel uh, meerdere vierkante uh, meters willen bebouwen. Mm -hmm. uh, zich niet willen houden aan uh, het bestemmingsplan. Uh, naar de Raad van State zijn geweest. Ja, uh, heb, heb je een uurtje zou ik zou zeggen. Nou ja, dat, het, Er zijn natuurlijk ook in dat gebied een aantal ont ontwikkelingen geweest. Over bouwen, niet bouwen. Uh, wie mag wel bouwen, wie mag niet bouwen. Dus het is wel een beetje een algemeen dingetje dan. Hè? Nee. Nu, nu eindelijk... Wordt er door de drie architecten een gezamenlijk plan gemaakt? Maar daarvoor was het al, uh, we zijn voor de rode daakjes, we willen dit, we willen dat. Nee, er is een bepaalde periode geweest waarin natuurlijk, uh, heel simpel gezegd, het, uh, niet een, uh, ja, hoe, hoe, hoe kan je het nou best zeggen, uh, een stel architecten die zijn aangewaaid en die uh, allerlei plannetjes hebben ingediend en vervolgens... Uh, daar een selectie uitgemaakt is en zo en dat soort de, uh, dingen meer. Mm -hmm. Dat dat geen uh, ja, uh, goed proces is geweest, dat zal heel duidelijk zijn. Mm -hmm. Maar uh, dat heeft, uh, nou, wat zou ik zeggen, de, de afgelopen vier jaar gespeeld. Nou, uh, uh, die vier jaar min, die vijftien blijven er nog elf over. Ja. Dus uh, nee, het is gewoon onbegrijpelijk en uh, simpel uh, waarom uh, deze mensen niks, niks doen. Oké. Okay. Uh, nog heel even kort over een ander uh, project, de Entree. Dat gaat ook lopen. Hebben jullie ook vragen over gesteld? Ja. Uh, dat loopt ook al. Uh, en ik denk dat het vorig jaar geweest is dat de ondernemers een brief gekregen hebben... dat ze per 19 april de grond uh, moesten schoon opleveren. Daarna worden er weer allerlei uh, processen opgestart. Uh, wat vinden jullie daarvan? Aan de hand oh, ja. van de brief? Nu heb je het over de pallespanden. Ja. Zeg maar nou ja, de passagepanden. Uh, de, en, ja, de en het passagepanden. Plaat. Dus dat is dus een eventjes uh, zeg maar een onderdeel van het <lacht> gehele project entree. Ja, wat ik daarvoor vind, dat heb ik al uh, vaker gezegd. Uh, waarom worden deze ondernemers zo in de kou gezet? Uh, er zijn uh, duidelijke afspraken ook in de Raad gemaakt... dat er ruimhartig met deze ondernemers zou moeten worden omgegaan. Uh, het blijkt ook dat uh, niet alle ondernemers uh, zeg maar, op erfpacht staan... maar dat er ook een aantal ondernemers uh, eigendommen hebben. Drie panden. Uh, ja, drie panden. Dat is gewoon eigendom. En uh, ja, die ondernemers... het hoe en waarom uh, er in april niet gesloopt is... Uh, nou, die vraag hebben we dus nu ook gesteld. Nu blijkt dat ze 1 september uh, zeg maar, uh, uh, van het terrein af moeten. Maar... Uh, wij hebben uit zeer betrouwbare bron... dat de gesprekken met de kopers uh, van die drie panden... Uh, nou, nog niet echt concreet is uh, vormgegeven. Mm -hmm. En uh, wat wel uh, zeg maar, uh, wij vernomen hebben van de ondernemers... is dat zij nu zelf een, uh, een bouwplan hebben ontwikkeld op het terrein. Wat uh, naar zeggen van hun pas binnen het bestemmingsplan een stukje commercieel, een stukje woningbouw, zelfs sociale woningbouw willen ze daarin realiseren. Nou, daar hebben wij de vraag over gesteld van: goh, college, bent u alsnog bereid om met die ondernemers in gesprek te gaan om dat plan eens een keer te laten presenteren? Dat lijkt een prima initiatief. Nou, via de ondernemers hebben wij vernomen dat uh, ze best mogen komen... maar dat ze er rekening mee moeten houden dat uh, zij stort, toch straks in een tender uh, moeten meegaan. Dus uh, in concurrentie. Nou, dat bevreemdt ons om de reden dat uh, bij Bouw uh, zeg maar uh, wel uh, één uh, partij, de hoteleigenaar, in gesprek is met de gemeente. En daar hoeft niet getenderd te worden. Nou, uh, die vraag hebben wij al uh, gesteld in uh, september 2020. Daar hebben wij ook antwoord op gehad. En uh, ja, daar gaan ze wel één op één met die partijen in gesprek. Mm -hmm. Dus ja, het is, het is weinig uh, concreet, het is veel willekeur en het uh, blijft onduidelijk uh, wat nu de status is mm -hmm. van uh, de entree. Vier jaar geleden uh, werden er uh, een aantal speerpunten opgezet voor, uh, voor Zandvoort. Hè. Die gaan we aanpakken. En we zijn nu uh, al een aantal jaren verder. En ik, er zijn zelfs speerpunten van de vorige periode, waaronder de Grote Krocht. Dan heb ik nog het, uh, het Raadhuisplein. Dan heb ik nog het Badhuisplein. Uh, en ik kan nog een paar projecten opnoemen. Het ligt gewoon stil. Ja, dat ben ik niet helemaal met je eens. Het ligt niet echt stil. Nou, ik heb nog geen hamer horen vallen over het uh, Badhuisplein. Ik heb ook geen hamer vallen over de, over de boulevard. Er zijn wel plannen, dat ben ik met je eens. Nee, maar als, als je het hebt over de twee grote plannen, Entree nou, de en Badhuisplein. Ja, maar even dan, Entree, Badhuisplein. Ja, dat is uh, dermate complex. Uh, en uh, ja, dat is weinig professioneel door dit college aangepakt. Uh, dat durf ik uh, gewoon. Uh, Vanuit mijn uh, vorige functie als uh, ontwikkelaar durf ik dat best te zeggen. Dat is, uh, en uh, het werkt ook niet mee uh, hoe uh, het college ondersteund wordt... door uh, de vastgoedafdeling van Haarlem. Want op uh, de entree is volgens mij al de vijfde ontwikkelaar. Dus uh, die moet zich uh, uh, iedere keer inlezen. Maar aan de andere kant uh, zijn er wel stappen gemaakt... bij uh, het Korendeksterrein in, uh, in Noord... Uh, daar is de verwachting dat, als het goed is... de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan... in september, oktober naar de Raad gaan. Er wordt gebouwd op het bedrijventerrein met woningen. Nou, aanstaande is... vrijdag is bij Huis in de Duinen... even de eerste paal, ondanks dat ze al met de fundering bezig zijn. De Krocht, daar komt een investeringsbesluit... ook in september, oktober. Dus... Uh, nou, wat ik net zei, uh, Watertorenplein, het eerste gedeelte Bad Zandvoort... Mm -hmm. uh, dat is uh, zeer voortvarend nadat de vaststellingsovereenkomst... vorig verleden jaar is opgesteld, opgepakt. En uh, nou, uh, als je de, de, het Zandvoortse uh, krant hebt gelezen... is het plan nu ook daadwerkelijk ingediend... en gaat in uh, oktober, november in verkoop met sociale woningbouw. Dus nou, uh, ik wil niet zeggen dat er niets is gebeurd. Er is best het een en ander opgepakt. Oké, okay, we gaan uh, over een paar maanden weer de verkiezingen in. Zijn jullie al bezig met schrijven? Uh, ja, zeker. We zijn zeker bezig met schrijven. Alleen dat willen we dit jaar <laughs> willen we toch wel heel kort houden. Dat, uh, geen grote proza's. Uh, we willen voor uh, een tien uh, belangrijke punten gaan die uh, ontzettend belangrijk zijn voor Zandvoort. Oké. Okay. Peter, bedankt voor uh, de uitleg en de komst. Geen dank. En uh, nou ja, in de aanloop van de verkiezingen word je zeker weer door Gert uitgenodigd. Meerdere malen, denk ik. <laughs> We gaan een stukje muziek draaien, dankjewel. Hij speelt ze nieuwsgierig. We zijn weer terug. Uh, we gaan praten met uh, Lana Lemmers over de sitting het Gert, ga je gang. Ja, we gaan het hebben over... Uh, Lana, ah, oh, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Uh, ja, we hebben het, ik heb wel uh, twee onderwerpen voor jou. Uh, twee zelf. Ja, ja, ik heb er nog één <laughs> bedacht. Ja, ja, ja, het, ik ja. houd, ha, heb er nog één bij bedacht. Ja, houd niet op, hè. Ik laat je verlassen. Uh, <laughs> nou, Formule 1 gaat door. Uh, alleen qua evenementen zal het wat sober zijn...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 Zes dagen in de week geopend, dus dat uh, moet, er... moet lukken. Nou, het dorp moet er helemaal uitkomen te zien als een Grand prix uh, visting. Dat gaat ja, wel lukken, ik... denk ik. Hoewel bij ons in de straat uh, kan het allemaal wel wat beter, geloof ik. Ja, Ik woon in een Van Spijkstraat, dus ik ben al heel trots op mijn, uh, mijn buurt. Die, die hangt uh, vol. De, de Brede Rodenstraat ja. blijft wat achter, moet je zeggen. Ja, ja, mensen van de Brede Rodenstraat. <laughs> nou, wij hebben hem wel hangen, gewoon oh, een hele grote. Ik goed. een briefje brieven doen. Doe mee. Ja. Ik heb nog een andere vraag. Van. Ik kreeg van de week een, een persbrief van Walter Sands. Ja. ...dat ze bij jullie een ruimte hebben ingericht voor um, ja, pers, perscentrum. perscentrum. Ja, dat, dat klopt. We hebben, dat is inderdaad echt voor, voor de pers. Um, kijk, je hebt, je hebt zoiets uh, als heet geaccrediteerde media en niet geaccrediteerde media. Er, er is maar een select groepje media wat daadwerkelijk het circuit op mag. Dat is natuurlijk logisch. Want dat, en dat wordt ook allemaal door de FOM geregeld. Daar heeft de DGP eigenlijk niet eens uh, de zeggenschap in... Dus die hebben een, een, een. Het is natuurlijk een heel circus. En vooral nu met corona heel erg strikt. Met, met een bubbel. en dus daar zijn ze heel erg strikt op. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel media. die wel heel graag in beeld brengen. hoe het er in Zandvoort aan toe gaat. Ja, dus dat vonden wij wel heel belangrijk. En wij zijn in deze de DGP, uh, Gemeente Zandvoort. en Zandvoort Marketing. om daar wel een. Uh, uh, iets voor te, te bieden. Dus er wordt inderdaad een ruimte ingericht... waar de media... Nou ja, even een stukje kan schrijven of versturen. Maar in principe met, natuurlijk met het idee... om vooral op straat te zijn. Want daar willen ze natuurlijk de beelden maken... van mensen die naar het circuit gaan... van mensen die over de boulevard wandelen... de terrassen die hopelijk vol zitten. Ja. Um, dus uiteindelijk is die, die mediaruimte... niet heel spannend hoor. Ja, voor die media zelf, maar... Dat is vooral om, uh, om uh, te faciliteren. Nou, ik had van de week een lid van de ZFM, Anderlijn. En die ging niet omdat hij thuis tv wilde kijken. Maar dat kan toch bij jullie ook, neem ik aan? Nou, daar zeg je me wat. Ik weet <laughs> eigenlijk niet of dat uh, is ingericht. Oh. We mogen natuurlijk niet zomaar uh, dat doen. Hè. Dan moet je, je mag niet zomaar uh, live viewing doen. Okay. Wij hebben natuurlijk niet um, uh, daarvoor. Een, kijk, in een, in, een, in een café is dat geregeld doordat ze daar ook jaarlijks geld voor betalen. Dus ik denk, ja. ja ik kan me voorstellen dat er misschien een media echt wel een computer aanzet. Maar als je een groot beeldscherm zou ik inderdaad lekker thuis zitten. Maar ja, die ja. mensen die wonen in Zandvoort, die kunnen dat dus ook doen. Ja. Want die, uh, die kunnen over straat en dan uh, uh, thuis redigeren. Maar ja, als je vanuit een, een studio in Hilversum komt... Dan, je, dan, dan is het wel fijn als er in Zandvoort een ruimte is waar je dat kan doen. Ja, moet je horen, Lana, als jij er nu voor zorgt dat wij volgend jaar allemaal geaccrediteerd zijn van de omroep... Dan hoeven ja. wij niet naar het perscentrum. Ja. Kunnen gewoon gewoon meegaan? Uh, ik, ik krijg regelmatig mailtjes ja. en appjes van mensen uit. Want kan je niet even zorgen dat, snap dat ik. geaccrediteerd ja. worden? Ik zeg, nou, nou, neem neem deze mee, zou ik zeggen. Ik kan je één ding vertellen. jouw Boulevard, om maar een voorbeeld ja. te geven, is er eentje die niet geaccrediteerd is. Dus ik ja. denk niet dat het mij lukt. Maar ik ga mijn best doen, Gert, om okay. jou op de lijst te zetten. Maar voordat we verder gaan, we hebben het nu over citydressing gehad. En Ben zit ja. op de WIP, want die wil iets zeggen over ijsdressing in het dorp. IJs? Ja, gaat Ben nu alles heb, over zeggen. Ik had ook een, een, een bordje voor je neus gehangen. Dat het langzaam uh, tijd is om door te schakelen. Lana, <laughs> ontzettend bedankt voor uh, je uitleg. En ja, inderdaad, dat over de ijsdressing. Dat is, uh, vandaag gaat Luciano open. Uh, oh, en het... oh, gelukkig. Ik denk, wat moet ik daarover vertellen? Nee, niet lekker. Nee, jij nou, je mag luisteren, maar je mag niet, je mag niet meedoen. Want uh, nee, Luciano die gaat uh, drie dingen weggeven. Ter, uh, ter opening, maar er is wel wat voor jou. Want als je nu een ijsje gaat halen, krijg je een extra bolletje. Oh, dus we moeten vandaag een ijsje halen bij Lucia, ja, Maar Ik sta alvast in de rij. <laughs> is goed. Uh, Bart van, van Luciano die heeft ons toegezegd dat de luisteraars van CFM... die bellen tijdens de muziek. En ik heb het nummertje hier. Dat is 023 57 30393. En als je belt tijdens de muziek... Maak je kans op een uh, warme Belgische wafel met aardbeienbolleis. Of een Luciano special coffee. En denk daarbij aan bijvoorbeeld een uh, iced latte salti karamel. Er zijn zoveel smaken. En als derde wat weggegeven gaat worden. is een luxe obliion met drie bol ijs. En we komen er zo nog op terug. En er moet gebeld worden. tijdens de muziek. Lana, ik zou zeggen. Bellen. Nee, Lana mag niet meedoen. <lacht> oh, Lana mag. Oh, je mag niet meedoen. Sorry. Lekker dan. <lacht> en dat nummer nogmaals.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 gelijk af. En uh, de eerste winnaar is bekend. Uh, hou je wel van ijsjes? Ja, ik hou zeker van ijsjes. <laughs> ja, sorry Ben. <laughs> nou, we praten met Ronalda, die uh, uh, een snelle belder is. Luister je vaak naar uh, Goedemorgen Antwoord. Ja, ik ben nu bij uh, Shell Duinzicht aan het werk. En oh. ik had altijd CFM aan. Ja, ah, dat is helemaal goed. Nou, ik uh, wens je veel plezier met ijsje. Het is ontzettend Dankjewel. lekker. Ja, weet ik. Oké. Okay. Dankjewel. Oh, alsjeblieft. Als het goed is, was dit Jet Rebel met Love Ride right Now. Klopt dat, Jammer? Ja, ja we, zitten, we zitten weer op schema. We gaan door. We gaan, we gaan door. <laughs> Als het goed is, gaan wij praten met Jante Otto over de City Host. Goedemorgen. Goedemorgen. City Host uh, is een, een lang gekoesterde wens van een heleboel mensen. Klopt. Er ja. zijn ook al een aantal um, plannen over uh, ingediend... en vervolgens weer afgeschoten of niet doorgegaan. Hoe komen jullie erbij om het nu weer op te zetten... Uh, dit is uh, een wens eigenlijk vanuit de actiegroep Centrum, uh, de ondernemers, die uh, willen kijken over joh, hoe kunnen we het dorp uh, meer uh, op de voorgrond laten zijn. Mensen doorverwijzen naar de lokale ondernemers. Dus eigenlijk is de wens vanuit die actiegroep ook weer uh, geïnitieerd. En, uh, en de ervaring leert natuurlijk, en daarom is denk ik ook wat je al aangeeft al een paar keer geprobeerd... mensen op straat hebben in Zandvoort vaak veel vragen van waar kan ik dit vinden, waar is zus, waar is zo... en hoe kunnen we die mensen eigenlijk goed uh, de weg wijzen in Zandvoort. Dus er is behoefte, er is een wens vanuit de ondernemers... en nu wordt er gekeken op welke manier we het kunnen uh, realiseren. En op welke manier gaan jullie dat doen? We zijn nu bezig uh, om te kijken of het te realiseren is met uh, vrijwilligers en dan eigenlijk echt de Zandvoorter zelf, die zijn dorp uh, in hart en nieren heeft zitten en wil promoten. Uh, we gaan vanmiddag een test doen om te kijken van joh, wat komt er inderdaad op je, op je af. Uh, daar zijn natuurlijk ook wel de ervaringen uit het verleden met wat je ook al aangaf uh, vanuit Zandvoort Marketing en volgens mij vanuit een andere werkgroep uh, gedaan, twee keer met en vrijwilligers en met mensen die uh, in de uitkering uh, zaten uh, en nu is eigenlijk dit plan ontstaan en daarvan gaan we kijken van werkt dit is het te realiseren en uh, waar moeten we uh, bij gaan sturen of het anders gaan indelen. Dus het is dus eigenlijk een soort uh, pilot, dat klinkt allemaal heel chique, ja. maar, maar uh, een test eigenlijk van joh, hm. waar lopen we tegen aan en eigenlijk is het doel om het volgend jaar gewoon tien weekenden te gaan doen in het hoogseizoen uh, uh, om ja, de mensen uh, beter wegwijs te, uh, te maken in Zandvoort... en de lokale ondernemer daarbij ook te ondersteunen. Um, je zegt zelf, uh, je gaat met mensen werken die Zandvoort in hun hart en nieren hebben zitten. Dan, ja. Dat zijn dan de vrijwilligers. Uh, heb je al vrijwilligers uh, geworven? Ik heb voor vanmiddag een, uh, een klein vroegje vrijwilligers hebben mensen positief gereageerd, hebben mensen ook negatief gereageerd mm -hmm. op het plan. Uh, en eigenlijk merk je voor nu, op dit moment is het, uh, de Formule 1 zit, zit er natuurlijk aan te komen en iedereen is daar gewoon heel druk mee bezig. Uh, mensen willen nog verder meedenken of willen het volgend jaar meedoen, een dag, een middag, et cetera. Dus daar hebben we gewoon een langere aanloopperiode ook voor nodig. En er is natuurlijk ook de discussie waarom vrijwilligers en waarom niet Betaalde mensen. Dus uh, dat neem ik allemaal mee in in de evaluatie en uh, terug naar de actiegroep, zeg maar. Ja, de, de discussie uh, vrijwilligers of beroeps, die, uh, die komt zeker op. Maar ja. dat hangt er natuurlijk aan van het aanbod. Als jij honderd vrijwilligers hebt, dan kan je dat uh, met vrijwilligers doen. Ja, nee, dus dat is de dat is de het project waar we in, in gaan. En, uh, en nu heb ik nog niet heel veel vrijwilligers. Ik hoop uh, als we daar echt meer werk van kunnen gaan maken... en een langere aanloopperiode hebben... dat we wel uh, enthousiaste vrijwilligers kunnen, kunnen krijgen. Maar daar is gewoon meer tijd voor nodig. Ik kwam het natuurlijk pas twee weken geleden echt akko uh, akkoord gegeven. Dus ja, dan is het heel kort dag om uh, mensen nog vrij... <laughs> ja, nou, ik, ik, ik kan me ook voorstellen dat mensen uh, misschien na de Grand Prix, als je dan nog eens een oproep doet, dat ze zeggen van ja. nou... Uh, er is wat rust in de tent, laat ik toch eens kijken wat ik uh, ervoor kan doen. Ja. Hey, de, dit kost natuurlijk geld. Wie gaat dat financieren? Uh, de gemeente Zandvoort financiert een stuk. Er ligt een bij het innovatiefonds om een stuk mee te financieren. En Zandvoort Marketing wil volgend jaar ook een stuk uh, mee financieren. Het is, uh, het is City Marketing Zandvoort. Hè, of City Host Zandvoort. En ja. daar sta je bij de trein. De eerste vraag die je krijgt, en die, die kan ik je nu al opschrijven voor je. Waar is de pinautomaat? Maar, ja. um... Die zijn er echt leiden. <laughs> ja, nou, we hebben dan een keer gestaan. Um, zijn er ook ondernemers die zeggen van... joh, ik wil daarin mee participeren... door middel van, uh, van iets aan reclame of zo? Nou ja, dat is absoluut het plan. Dat heb ik nu niet meegenomen in de test... omdat dat te kort, uh, kort dag is. Mm -hmm. Maar dat is zeker een onderdeel van het plan... om volgend jaar juist de tips... de, de, de, de informatie van de, van de ondernemers... op een website erbij te zetten. Dat mensen beter... Kunnen zeggen, want je kan natuurlijk nu urenlang met mensen gaan praten, maar op die pagina staat alle informatie. Daar vindt u de le leuke gekke ondernemers of iets unieks of die biedt een korting aan. Of, uh, dus dat is zeker een, een belangrijk onderdeel van het plan. Tijd uh, geleden, dat is inderdaad al een hele tijd geleden, liepen er uh, vrijwilligers rond uh, vanuit het OPZ, de ondernemersplatform... Ja. En die deelde wel spulletjes uit. Is dat ook een mogelijkheid? Dat is een mogelijkheid, maar we nemen ook het stukje duurzaamheid mee. Dus we willen niet te veel uh, materiaal uitdelen. We willen eigenlijk ervoor zorgen dat we een goede website of uh, eigenlijk heel veel via een QR-code gaan werken. Dat men daar alle informatie kan vinden. En het materiaal wat uitgedeeld uh, gaat worden, wordt uit zoveel mogelijk duurzaam uh, bedacht. <tie> Anders mensen pakken mensen vaak <tie> volgens aan en dan ze later weer in zand verslingeren. En dat vind ik ook zonde. Dus daar, daar zijn we nog over na aan het denken van... Ja. Hey, hoe kunnen we op een leuke manier mensen doorbrengen met de juiste informatie. Oké, okay, um, zoals gezegd is het al eerder uh, gedaan. Heb jij die plannen gelezen? Uh, die, die er waren van de VVV en, en zo? Uh, ik heb uh, met uh, Lana natuurlijk uitgebreid er ook over gesproken... en haar input daarover gehoord van hoe het toen is geweest... en wat we... Uh, wat we niet goed ging en wat wel goed ging, zeg maar. Ik heb uh, andere plannen ook gelezen van de ideeën van City Host in te zetten. Uh, en daaruit en eigenlijk kwam er, als je alle reacties hoort, was het eigenlijk van... ja, we misten eigenlijk de mensen die echt de weg weten in Zandvoort... die voldoende kennis hebben en die de leuke tips weten... En daarom is er eigenlijk nu dan ook echt bedacht... Joh, dan willen we ook echt de zandvoerters erbij betrekken. Want die weten uiteindelijk wat leuk is in hun eigen dorp. Ja, en die, die weten de weg. Ja, ja, dus dat is echt uh, eigenlijk de duidelijkste conclusie... uit de oude testen, zullen we maar even zeggen. Uh, van, joh, er moeten echt mensen zijn die de weg weten... die, die de tips kunnen geven, die de bijzonderheden weten... Uh, ja, dat is gewoon echt het doel. Niet mensen zomaar even inhuren en uh, neerplanten. en dan uh, kijken van, joh, ik wijs de weg. maar ik weet eigenlijk niet waar ik ze me toestuur. Oké, okay, Gert heb nog een vraag. Ja, nog een ja. vraag uit het verleden. Van, ik kan me herinneren dat we dit eerder hebben gehad. maar een van de speerpunten was toen. Uh, mensen op parkeerterreinen uh, laten aanwijzen waar parkeerruimte was. en ervoor zorgen dat er op een handige manier geparkeerd werd. Er waren mensen op scootertjes die rondreden. Hoe zit dat okay. nu in dit plan? Uh, parkeren is in dit plan niet meegenomen. In ieder geval niet tot nu toe. Dat kan, kan ik natuurlijk sowieso noteren voor, uh, voor de reactie. Want bijvoorbeeld de openbare toiletten is ook een uh, reactie die ik al heb gekregen. Van joh, okay. gaan we mensen doorverwijzen? Uh, wat nu eigenlijk heel belangrijk is. De mensen doorverwijzen naar het dorp, naar de ondernemers, naar de strandtinten. Dat er echt gebruik wordt gemaakt van het dorp. Dus niet echt per se faciliterend in parkeerplaatsen uh, verwijzen. Want dan kan je misschien beter... Verkeersregelaars meer. Nou ja, ja, ja, dat zou onderdeel zijn, kunnen ja. zijn. Ja. ja, nee, ik neem hem wel mee, is er echt, Het is terecht een vraag. Ja. Het is een behoorlijk uh, uh, takenpakket wat, wat deze mensen meekrijgen. Want inderdaad, wat jij zegt over parkeren gaat ook over, over automaten, openbaar toiletten. Ja. ja. Al deze informatie gaat die ook op, op papier komen voor gasten? Ja. Ja, nou ja, niet per se dus op papier, maar op een website. Dat is, uh, dat is het plan, dus daar willen we ook uh, testen inderdaad van, joh, wat zijn nu daadwerkelijk de vragen? Nou, jullie noemen er al, nu al een paar die uh, logisch zijn. Ik hoorde gisteren ook weer mensen die zeggen, ja, en mensen spreken me aan van, wat zijn die bijzonderheden in zo'n, wat is leuk om te doen? Uh, dus met al die vragen gaan we aan de slag, zodat we mensen uh, ja, de juiste informatie kunnen gaan geven. Goed, nou dan uh, gaan wij vanmiddag kijken hoe er in het dorp uh, mensen rondlopen als cityhost. Ik hoop jullie tegen te komen. <laughs> nou, daar heb je grote kans van. Jante, ontzettend bedankt. En we uh, ja. bespreken elkaar zeker nog een keer als het, uh, het plan uh, echt loopt. En dat zal dan eind van de, uh, dit jaar zijn of begin volgend jaar bij de nieuwe, nieuwe inzet van de mensen. Ja, ik hou jullie zeker op de hoogte. Dank jullie wel voor de tijd. Oké, okay, dankjewel. Er dan kan... Tijdens de muziek nog gebeld worden voor de ijsjes en de wafel voor Luciano op het, uh, de Schoolstraat. Die gaat vanmiddag open. En je kan nog bellen naar uh, nummer 023 5730 393. En dan maak je kans op een warme Belgische wafel of een special koffie of een luxe obli met drie bol ijs. Ik. En ja, dat komt zo, het reuzenrad. Ja, die, die komt in het tweede uur. Eerst gaan we de ijsjes doen uh, en daarna gaan we muziek draaien. voor een Luciano-ijsje. In dit geval is het een iced koffie. Marianne, hou je wel van iced koffie? Ik hou heel erg van iced koffie. Dat vind ik echt heerlijk. En je weet ook waar de schoolstraat is? Dat weet ik ook. En ik ben ook al een keer langs dat pand gelopen. Maar ik ben nog niet binnen. Wat vond je ervan? Ja, mooi. Het ja, zag van buitenaf heel mooi uit. Ja, dat vonden wij ook. En die mevrouw is zo aardig om drie dingen weg te geven aan ons. Marianne, geniet ervan en gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Goed, fijne uitzending.